Uur. Dit is dooral meegens met het NOS Journaal. De bestuurder ruim 68 miljoen euro naar beloningen voor zorgbestuurders met uitschieters van rond de 4 ton. 2016 was het laatste jaar waarin ze hun hoge inkomens konden behouden. Vanaf dit jaar moeten de topinkomens teruggeschroefd worden naar een bedrag onder de balkenende norm. Dat is 178.000 euro. Defensie wil ruim 2000 vrachtwagens kopen bij het Zweedse Scania. De trucks vervangen een groot deel van de DAF-vrachtwagens die in de jaren 80 zijn gekocht. Minister Henders van Defensie schrijft de Tweede Kamer dat het gaat om kwalitatief goede vrachtwagens. En als voordeel wordt genoemd dat ze modules kunnen vervoeren. Daarbij valt te denken aan een werkplaats, een commandocentrum of een cabine voor personeel. Defensie wil niet zeggen hoeveel de mogelijke aanschaf van de Scania's kost. De Kamer moet nog wel akkoord gaan met de aanschaf. Talpa wil nog steeds de Telegraaf Mediagroep overnemen. Het bedrijf van John de Mol heeft het verzoek aan de ondernemingskamer ingetrokken... om onderzoek te doen naar het beleid en de gang van zaken bij TMG. Talpa wil nog steeds, om een, openbaar bod, wil nog steeds een openbaar bod van 6,50 euro per aandeel uitbrengen. Het bedrijf is met het Belgische Mediahuis in een strijd verwikkeld om het krantenconcern. De raad van commissarissen van TMG ziet meer in de plannen van het Mediahuis... Ook de redactieraad vroeg de mol om te stoppen met de overnamestrijd. Wilco Fiets, een van de twee mannen die ten onrechte zijn veroordeeld in de Putterse moordzaak, is zwaar gewond geraakt bij een steekpartij, meldt misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Volgens hem gaf Fiets een Poolse man en een vrouw gisteravond een lift naar het politiebureau. Daar ontstak de man plotseling in woede en viel hij Fiets met een mes aan. Volgens de Vries staat de zaak los van de Putterse moordzaak. en fiets zou niet in levensgevaar zijn. Het weer veel zon, hier en naar Wolkenvelden, later vandaag in het noorden kans op een bui. Het wordt 19 graden op de Wadden en 24 in Zeeuws-Vlaanderen. Dit was Den West van ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A4 in de richting Amsterdam. Tussen Zoetewaardendorp en Hoogmaat in 3 kilometer door werkzaamheden. De rijbaan richting Den Haag is bij klopend het hele weekend dicht door werkzaamheden. Daardoor is het extra druk op de A44 richting Den Haag. Daar staat tussen Leiden-Zuid en was naar Centrum 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 De lampen, de golf, de alle d'argent, la mer, de rooks de lair, de La mer, lair, de lair, de lair, de que les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie voyez vous près des étangs près grands roseaux mouillés vous voyez vous voyez ces doigts blancs et ces maisons mouillées antwoord met het tweede uur uh, aangeschoven is Jos Polman van goedemorgen. AG goedemorgen Jos, uh, AG architecten. We gaan het hebben over ja de alleren weer terug op het Raadhuisplein. En jij weet daar alles van. Er liggen hier prachtige uh, tekeningen, foto's van voor en na. Vertel. Ja dat klopt. Uh, wij hebben de eer om uh, zeg maar het sluitstuk uh, te mogen ontwerpen. Het Raadhuisplein is natuurlijk de centrale plek in Zandvoort. Uh, met de nieuwe Albert Heijn is eigenlijk een uh, mooie aanzet gegeven tot het ja. afmaken van die pleinwand. En uh, ja, stel je voor, als, als, als buitenstaande kom je in Zandvoort. Je zet je auto neer bij de parkeergarage onder het LDC. Ja. En zoals dat zomaar heet met het tapis roulant, dat, uh, die lopende band, kom je zo omhoog. Ja, wat zie je dan? Uh, nu is dat dus nog een blinde gevel naast het restaurant Andrea. Ja. Maar uh, wij hebben daar een, uh, ja, een invulling voor ontworpen die eigenlijk ja, het sluitstuk is. ...van het Raadhuisplein om daar in de badplaatsarchitectuur... ...wat je zou verwachten als je naar Zandvoort gaat... ...om daar dan weer uh, Zandvoort uh, ja, nog een stukje mooier te maken. Is dat dan de oude Zandvoortse architectuur van vroeger... ...van voor de, voor de Tweede Wereldoorlog, zeg maar? Ja, nou, We zijn er natuurlijk een tijdje mee bezig. Ja. En, um, ja. Het is niet een klassieke uh, kopie... Ja. ...maar alle elementen van die architectuur, van die badplaatsarchitectuur... ...die zitten erin. Ja. Dus, torentje. Uh, uh, een torentje. torentje. En de veranda's en de zo. Een hoekaccent, uh, ja, ja. de veranda, ja. uh, de kleuren, een beetje het gepleisterde metselwerk. Het is echt een heel fris, vrolijk ja. Gebouwtje. Die, ja, echt, uh, gebouwtje. Ja, echt een Zandvoorts gebouwtje. En er zitten dan op de begane grond uh, is er dan, uh, winkels, of in ieder geval iets van ja. uh, ondernemers. En dan daarboven zijn er appartementen. En is dat dan uh, een hotelachtig uh, iets voor een appartement, of zouden mensen daar particulier kunnen? Wonen. Ja, dat is dus, um, uh, het is niet de bedoeling dat dat een hotel is, maar er komen appartementen tussen de 100 en 120 vierkante meter. Mooie vierkamerappartementen, dus volwaardige appartementen voor bewoning. Ja. Met een mooi uitzicht, hè? Uh, ja, een prachtig uitzicht, een uh, mooi balkon, en midden in het dorp. En, en vanaf wat voor prijs moet je dan denken, die, die, die, die appartementen? Oh, de de opdrachtgever ja. gaat dat nog bepalen of hij dat gaat verhuren of gaat uh, verkopen. Ja, dus dat is nog niet bekend. Dat is nog niet nee. bekend, oké. Okay. Het ziet er wel heel mooi uit. Ja, het ziet er heel uit. Ten aanzien van de winkel die daar gaat komen, dat moet echt een toevoeging worden op het ja. uh, assortiment in Zandvoort. En niet bijvoorbeeld een bankfiliaal dat dan uh, in het weekend gesloten is met rolluiken. Nee, maar het moet echt een, een, een, ook een goede uitstellingen straling hebben voor Zandvoort. Wat in ieder geval minimaal zes dagen per week uh, geopend is. Ja, precies. En dan vormt het ook natuurlijk heel mooi de verbinding tussen uh, Kerkstraat, Kerkplein mm -hmm. en Haltenstraat. Want nu is dat toch uh, uh, je ziet mensen een beetje zoeken. Van welke kant moet ik op? En het gebouw moet eigenlijk uh, die bezoekersstroom de hoek omtrekken. Ja. En George, dat plein, hè? blijft dat een plein waar allerlei evenementen uh, kunnen plaatsvinden? Ja, zeker, zeker. Onder andere de ijsbaan dan ja, natuurlijk, ja. waar we Nee, dat is natuurlijk heel belangrijk. We hebben ook contact gehad met uh, zeg maar de ijsmeesters. En, um, in, in dit geval uh, Leo Biesebeek. Ja, andere, zich, onder andere. Ja. Ik, ik heb overigens de plannen gezien die hij getekend heeft. Ja. Hè, hoe dat zich zou kunnen verhouden op het plein. Waardoor je dus uh, die ijsbaan gewoon neer kan zetten. Zonder ja. dat dat een probleem zou geven voor het verkeer. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Uh, wij hebben daar technisch naar gekeken. Puur op basis van... Uh, de afmetingen van die ijsbaan en wat daar nog voor elementen zijn van inrichting in de openbare ruimte, zoals ja. bankjes, lantaarnpalen ja, ja, ja. en bomen. En uh, je kan, maar dan moet je natuurlijk gaan schuiven ook met die mate van de ijsbaan, maar je kan het oppervlakte behouden en dan uh, het plein op die manier nog gebruiken. Ja, en blijft dan ook de, de, de muziekkoepel gewoon staan? Of, ja. Of, ja? Het enige wat ik... Maar dat is persoonlijk mijn mening. En het is aan de gemeente om dat uh, verder uh, te onderzoeken. Um, wat ik jammer vind is dat die muziek, muziekkoepel uh, zo staat dat al het verkeer eromheen gaat. Ja, dus, ja dus, dat is uh, ja, met, met je eens. als dat ding wordt gebruikt... Ja. Dan um, is het natuurlijk lastig om daar een goede opstelling voor uh, ja. Ja. te maken. Met, met stoeltjes of, of plekken voor, voor mensen die ja. slechter been zijn. Ja. Want uh, ja, feitelijk is het nu... Een soort keerlus voor de bus. Klopt. Nee, nou de ja. bus is niet ja. belangrijk ja. om de mensen naar zand voor te brengen, ja. Ja. maar je hebt een heel groot plein. En het, het, het functionele gebruik voor evenementen wordt heel erg beperkt door de manier waarop je die bus om die muziekkoepel ja. laat ja, uh, rijden. En ik denk dat daar slimmere oplossingen voor zijn. En die nog even over die ijsbaan. Is dat een, was dat nou een permanente ijsbaan? Of is het een, alleen in de, in de winter, de ja. ijsbaan? Ja? Want ik, ik vraag het nu even aan de ja. voorzitter van de... De ijsbaan, die zit toevallig nog uh, hier, dus die luistert oh, mee. niet helemaal niet toevallig, toevallig <laughs> natuurlijk. <laughs> nee, maar hey, het is alleen, alleen in de, het in de winter. Het gebruik van de ijsbaan ja. is beperkt tot drie weken. En dan moet je je voorstel een halve week opbouwen, twee weken dat die in functie is en, en een halve week afbouwen. afbouwen. Dus die drie weken. Oké. Okay. En bijvoorbeeld in onze contracten naar de Vier bouwer. Weken zijn weken uh, wordt er gecorrigeerd. Maar in elk geval in onze contracten naar de bouwer ja. gaan we die periodes ook communiceren. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je dat niet uh, denkt van hé, hey, er is een ijskraan en uh, er moet een ijsbaan op die plek staan. Dus dat, oh, dat zijn dingen, en daar ja. hebben we ook overleg gehad met de ijsmeesters. Ja. Het is natuurlijk heel belangrijk dat dat ja, goed geregeld is. Zeker, zeker. En dat en, geldt natuurlijk ook voor het gebruik van het uh, restaurant. Ja, ik eet zelf ook altijd met veel plezier. Uh. <laughs> mijn zus sleept me altijd mee naar uh, Andrea, die oh, ja, ja, is daar uh, fan ja, ja. van. Ja. En als mijn moeder jarig is, wil ze altijd in Andrea eten. Kijk. Dus wij weten altijd heerlijk. Dat ja. moet natuurlijk wel goed geregeld zijn. Ja. Dat dat restaurant uh, ja. door kan blijven draaien. Ja, ja. ja dat zou wel ja, zijn. Ja, maar het is het natuurlijk sowieso wel een dingetje. Want uh, er is natuurlijk daaromheen niet zo heel veel ruimte. Om, om. dingen. Uh, hè, bouwmaterialen. Dus dat moet natuurlijk van alles gebeuren daar ja. op die plek. Hoe, hoe gaan ze dat invullen? Want dat is toch wel uh, lastig, lijkt me. Dus zeg maar, um, of is het de, gasthuisplein de, misschien een. Uh... Nee, de gemeente heeft daarover nagedacht. Voordat ze dit traject ingingen. Want ze hebben drie partijen gevraagd. Uh, om een voorstel te doen. Uh, voor uh, dit, dit plein. Uh -huh. En uh, bij de uitgangspunten, Bij de uitvraag. Stond het bouwterrein ook heel duidelijk aangegeven. Dus er stond aangegeven. Uh, wat je mag bebouwen. Dat is vanaf de gevel van Andrea. 7,40 meter. 40. Uh -huh. Dat is heel duidelijk. En daarnaast stond ook nog. Daarmee een vrij beperkt uh, bouwvlak uh, aangegeven. Nou, dat bouwvlak is ook het uitgangspunt voor de aannemer die uiteindelijk deze opdracht krijgt. Ja, dus ja. Meer, meer ruimte heb je niet. Nee. Hij moet en het daarmee doen. Ja, ja dat en is ik zeg het. niet dat dat makkelijk is, uh, want je moet zorgen dat alle bouwmaterialen die je aanvoert, meteen wegzet. Nou, daar moeten we ook tijdens... de uh, ja. moeten heel goed over nadenken. Ja, goed, ja. Goed geregeld. Maar de spelregels ja. die zijn duidelijk. Ja. Ja. Ja, en wanneer is de bedoeling dat het gaat uh, starten, zeg maar? Is dat al, al, al bekend? Nou, de aannemers zijn nu druk aan het rekenen. De omgevingsvergunning, die die is verleend. Okay. Uh, contracten met de gemeente die zijn getekend. Uh, dat betekent dat je dus uh, na de bouwvak, en dan moet je denken aan uh, oktober, november, ergens die kant op, dat je dan een aanvang zou kunnen gaan maken met de bouw. Ja. Want de ja. opdrachtgever, ik wil, dat is in principe al ingevuld. Hè. Er is al een opdrachtgever, ja. iemand die wil investeren ja. in dit verhaal. Ja. Zodat het uitgevoerd kan worden. Nee, dat, dat klopt. Ja. Ik, ik vergelijk het even met het, uh, het oude postkantoor in Bloemendaal. Wat ze dus nu aan het verbouwen zijn ja? tot uh, appartementen. Nou, Die hebben natuurlijk ook een, een hele beperkte ruimte om hun spullen neer te zetten. Maar het is, het is wel gelukt. Ja. Het kan wel, het het kan maar dus moet dus goed, wel. het moet goed ja, We, we, we, we ja, hebben ook, uit een keer ons eigen hij is gebouwd midden in de Jordaan in een straatje van 6 ja. uh, meter breed. Ja. Het kan wel. Ja. Het kan. Het ja. kan. Ja. Ik zeg niet dat het en, makkelijk en, is, nee, maar je nee, moet er goed ja. over nadenken en dan kan het. Ja. Uh, goed, ja. Dan zit ik even, dat, het is misschien een rare, rare vraag, maar dit is de kamer van de burgemeester. Uh, die... <laughs> Heeft hij, uh, uh, ja, hij gaat natuurlijk. Kan hij daar blijven zitten tijdens voetbal? Dat is een hele leuke, dat je die vraag. <laughs> ik, um, ik zie natuurlijk af en toe de burgemeester wel eens, maar hij heeft mij dat nooit gevraagd. <laughs> nou ja, um, kijk, als nou wij ja, daar in bespreking hij daar een bespreking zit. Je, en, dus, ja, ze heeft er wel last van. Vele waar. Nee, maar hij, eigenlijk het hele gemeentehuis, niet alleen alles, de burgemeester. Nee, alles. Die zitten uh, front row. <laughs> en, um, Moet er geheid worden eerst. trouwens. Moet er geheid ja, worden. Ik, ik denk Josh? dat ik uh, zometeen nog even een nota van inlichtingen gaan opstellen voor de aannemer. Ja. En dan zegt... Uh, ik zal even eerst vragen wanneer uh, precies wordt gestart met vergaderen. Ja. Maar dat ik bijvoorbeeld zeg... Uh, werkzaamheden als boren en heien... Ja. Uh, ik denk voor, dat voor, dat voor negen uur, uur ochtends. Ja ja ja, ja, ja, ja. ja Nou ja, goed. Het is dus praktisch, zeg maar. Ja. Uh, ja. Maar maar leuk. Dus, uh... Nee, maar wij hebben altijd veel aandacht voor de omwonenden als nou, we gaan bouwen. En in dit geval is de gemeente natuurlijk met ja. meerdere ja, pet op erbij. Hand, hè, ja, zitten op eerste hand, hè. Maar ik denk dat die geen bezwaar zou hebben. He, heb je overigens uh, die plannen gezien van uh, van Leonie's uh, ja. uh, oh, Beek, over, de, over dat plein, ja, hoe zeker. die dat uh, ja. kan invullen. Ja. Wat vond je daarvan? Nou, kijk, de, uh, ik ben natuurlijk ook een zandvorter. Ja. En ik uh, heb zo dus ook neefjes. Uh, mijn kinderen zijn uh, nu net de deur uit, dus die staan niet meer te dansen op de ijsbaan. <laughs> maar mijn neefjes houden me natuurlijk scherp, want die willen natuurlijk dat die ijsbaan uh, wordt gebruikt. Ja, tuurlijk. Ja. En ik vind het hartstikke goed dat Leo uh, en de anderen met die dit initiatief bezig zijn, ja. want dat wil je natuurlijk als dorp, weet je, het is een prachtig ja. dorp. En, het is en daar moet je zo gebruik leuk. van maken. Ja. En dat ja. plein ook met evenementen, ja. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk leuk. Dus ja. Leo heeft mij die plannen laten zien en we hebben samen even gepuzzeld van hoe kan je dat nou doen. Ja. Um, hoe ik daar ben uitgekomen met die puzzel heb ik keurig aan de projectleider van de gemeente doorgegeven en die kan dat dan weer intern goed uh, afhandelen ja. Met, ja. met alle andere herinrichtingsplannen en, en toestanden die die spelen. Dus wij hebben ons huiswerk gedaan. We hebben dat aangeleverd. En Leo die is mans genoeg om dat zelf uh, goed af te ronden en af te ja, handelen. Dat denk ik ook. Ik moet ja. zeggen, ik was onder de indruk van, uh, van ja. wat hij gemaakt had. En, en de alternatieven die hij aangereikt heeft, die, die zagen er wat mij betreft wel heel goed uit. Of ja, dat ja, wat wat hij goed is... gedaan heeft in mijn ogen is, hij heeft verschillende modelletjes gemaakt. Ja. En daarbij gezegd van, uh, met hoeveel mensen kan je dat plein gebruiken. Dus dan kan je als gemeente daar beleid op maken van, wat willen we doen? Wat wil je maximaal hebben daar. Ja. En, en en dan kan je daar een agenda voor maken. Ja. En dan kan je ook bepalen uh, hoeveel dagen bijvoorbeeld uh, per jaar. Je het plein anders zou moeten inrichten, ja, ja. omdat je een groter evenement hebt. Ja, ja. leuk hoor. Ja, maximaal, leuke uh, woorden, max. Maximaal. Max, max, max, ja, max ja, dat het is natuurlijk jammer voor, dat hij he? uh, dit jaar alles op het circuit heeft gehouden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Want, dat was niet. Waarom? Ja dat weet je natuurlijk niet. Maar We ik heb ik over nagedacht. Ik, ik, ik vond het zo jammer. Want weet je wat het is? Op het moment dat je het in circuit doet, gaan mensen natuurlijk vanaf het circuit. Ja, daar komen ze niet in het dorp. En het hele dorp mist dus die aansluiting. Wij hebben die discussie ook altijd, uh, en dat ben ik ook eens geweest, voor de circuitrun, ja, ja, uh, ja. met het afhandelen van het verkeer. Uh, kijk, je hebt natuurlijk dingen zoals dit Raad als plein en als circuit, uh, wat je wil is natuurlijk dat het dorp daar heel breed uh, in ja, wordt ja, betrokken. Absoluut. Dat je als dorp ook uh, profiteert van juist al die activiteiten. Van de, juist van al die af, uh, evenementen. Want dat is wat je ja. nodig hebt, ja. draagvlak uh, ja. van alle omwonenden. Ja. Nou goed, daar zal nog wel wat over gezegd worden, denk ik, uh, na dit jaar. Want ze komen volgend jaar weer, dat staat al vast. Dat is al goed. Ja, het is natuurlijk hartstikke goed gekregen. dat er allerlei initiatieven zijn rond het circuit. En dat er wordt geïnvesteerd. Ja. Uh, ja. Maar probeer het op zo'n manier te doen. Nou niet. Dat je natuurlijk uh, het de, de man, de man meeneemt. Maar ook voor het circuit is natuurlijk, uh, als je het een mooi dorp met een mooi plein. Dat is, ook belangrijk, ja. plein, is ook belangrijk, ja. Dat is toch geweldig. Ja. Nog nou, even, ja. wat wil jij zin? Nou, ik, ik wou nog even over dat stukje wat in het Haarlems dagblad stond. Wou je dat toch even zeggen? Ja, of kunnen we daar de eigenaar van de Watertoren heeft al gekozen. Is dat ook zo? Ik weet niet of George er iets over wil zeggen. Nou, ik kan eigenlijk heel simpel daarover zijn. Ja. Uh, wij hebben van de gemeenteraad uh, kaders meegekregen. Die zijn vastgesteld. Ja. En in die kaders heb je natuurlijk dingen als uh, erfgoed ja. en uh, kustveiligheid en, en plangrenzen uh, en bestemmingsplan. Dus dat is uh, wat wij hebben meegekregen en daar hebben we ons aan uh, gehouden. Ja. En ook bijvoorbeeld iets als kustveiligheid. Ja, daar kan je niet aan tornen. Dat, nee. dat zijn uh, showstoppers je ja, daar ja, niet ja, goed ja. op let. Ja. En als de gemeenteraad tegen ons had gezegd uh, jullie moeten 3000 vierkante meter meenemen nou dan hadden we ons plan daarop gebaseerd. Dus eigenlijk is dat niet een uh, Ja, koop probeert ons wel bij die discussie te betrekken. Uh, maar feitelijk, en zo is dat ook in dat verkoopcontract uh, afgesloten, uh, de gemeenteraad is uiteindelijk degene die uh, bepaalt. En zo is die toren ook verkocht. Ja. Nou ja, dat is even Dit was even, even terzijde. Zijde. Ik was even ja, nieuwsgierig. Dat... Nee, maar dat, dat is iets, daar bemoeien we ons verder eigenlijk niet mee. Dat nee. is iets aan uh, de, de gemeenteraad ja. en, en hoe zij dat uh, verder willen ja. afhandelen. Oké. Okay. Nou, nou, dit ja, ziet er in ieder geval heel, heel mooi uit. uit ja. We ja. kunnen kan, daar heel... Kan we, we anders he? zeggen? Ja. Eh, ben je er nog iets over kwijt? Over ja. eh, dat het, het gaat nu echt gebeuren? Hè, dat ja, kunnen ja, dat, we zeggen. sla je mee de spijker op, op uh, ja. zijn kop. Want uh, we dragen ze dan voor een warm hart toe. Ja. En dit soort ontwikkelingen... Uh, ja, dat is precies wat het dorp nodig heeft. Weet je. We wonen hier gewoon prachtig. Um, maar er zijn gewoon een aantal plekken. Daar moet dringend wat mee gebeuren. Badhuisplein, Raadhuisplein. Ja, dat zijn twee... Het gebeurt, het heel het heel ja. En dat blijft te lang liggen. Het, en als ja, het te lang, lang blijft liggen, dan ja. verliezen mensen de moed en het vertrouwen dat dat kan. Ja. Um, en ik denk, als je dus met z'n allen de neuzen dezelfde kant op zet. dan heb je over 10, 15 jaar. dan herken je Zalmvoort niet meer terug. Nee. En misschien is dat wat optimistisch, 10, 15 jaar. want het heeft al 30 jaar geduurd. voordat er überhaupt iets gebeurt met die Middenboulevard. Maar als ik gewoon kijk van wat de potentie is. Hoe snel dit gaat, ja. en wat wij zouden willen. dan uh, zou dit heel mooi een opmaat kunnen zijn, een start kunnen zijn. om te laten zien wat mogelijk is. Hoe lang duurt deze bouw. De bouw is gepland in twee fases. Dus uh, die eerste fase, dat is aan het plein. Dat kan, uh, zeg maar, als je begint met bouwen, dan kan het uh, na een jaar opgeleverd zijn. Uh, en dan komt dus de tweede fase. En dat is het opknappen van het uh, restaurant. Dus, oh, okay. dus het restaurant, daarboven komen ook appartementen. En die gevel gaan we helemaal in de oude staat uh, herstellen. Dus ja. er komt weer een mooi uh, gietijzeren balkonnetje. Ja. En waar, waar nu, zeg maar, de Italiaanse vlag ja. zit, daar komen weer mooie uh, originele ramen terug met glas en lood. Uh, en dat gebeurt dan daarna. Nou, oké. Okay. Nou, wij vinden het ja. mooi. Fantastisch. Dankjewel. Ja. <laughs> Dankjewel voor Dankjewel, je komst. We doen ons best. Ja. Ja. En uh, we gaan uh, muziek luisteren. Simon en Carfunkel. Horen maar die nu komt. Dankjewel Casper. Uh, Uh, hebben we net gehad. En we gaan nu praten over de windmolens met Albert Korper. Goedemorgen, Ik, Al, goedemorgen Albert. Goedemorgen Wat fijn dat je er weer bent. Ja, zo gauw er iets te melden is, dan, uh, dan uh, ben je er gewoon. Want dan willen ja. we je horen. Ja, dankjewel. Ja. Uh, kosten leidend bij de molens. Vertel. Je citeert nu uit een bericht... Ja, een bericht wat in de krant staat. Van de bij de Raad van State. Ja. ja. Ja, de Raad van State die... Uh, voor degenen die er nog nooit mee te maken hebben gehad. Dat zijn de meeste mensen gelukkig. Is het hoogste bestuursberoepsorgaan. En daar kun je dus... Beroep aantekenen als je het niet eens bent met een besluit van de minister, een burgemeester, een, een gemeenteraad, etc. Wij hebben uh, als stichting Vrij Horizon beroep aangetekend tegen het besluit van de minister om te gaan bouwen uh, het windmolenpark achter dus iets verder in zee. Uh, omdat we vinden dat de minister uh, grootste werk die goed gedaan heeft en handelt in strijd met zijn eigen wet, de wet windenergie of zee. Ja, en jij vraagt nu kosten leidend. Uh, we hebben daar drie uur een beroepszaak gehad waarvan uh, twee. Uh, Appellanten behoorlijk aan het woord kwamen. Dat waren uh, de kottenvisserij En dat was Stichting Vrije Horizon. En het eind vroeg uh, de voorzitter van de Raad van State ja. mij. Van, als u het nou in één zin zou moeten samenvatten. Wat zou u nu zeggen? Ja, en dat is dan het citaat wat jij <laughs> aanhaalt. Kijk alleen naar de cijfers. En niet naar de draai die of de minister. Of de wetenschapper. Of ik eraan geef. Kijk naar de koude cijfers. Ja. En oordeel daarop. Dat is een wezen. Ja. ja. Maar waarom doen ze dat dan niet? Er zijn nogal grote belangen. Maar dat is het, hè? Er zijn te veel belangen aan Tuurlijk. alle kanten. Ja. Ik bedoel, als je een paar miljard kunt ophalen. en straks de belofte hebt om nog veel meer miljarden te kunnen ophalen. Ja, dan doe je dat natuurlijk. Hè? Dan ga je dat niet in twijfel. Dan ga je het niet zeggen. Nee, maar goed, het is beter nee. om het ergens anders neer te zetten. Als je de nee, nee, nee. cijfers dan ernaast zet. dan ja. wordt dat dus ook weer onderuit gehaald. Ja, in de, ja. cijfers, de cijfers ja. laten zien dat. en je ziet het nu ook aan de laatste inschrijvingen. Uh, voor Bij Borstelen bijvoorbeeld. waar de minister nog rekende. in zijn planning. Met met 13 cent per rond. Hè. Ik rond het even af. 13 cent per kilowattuur aan subsidie. Gaat nu maar 6 cent per... die eens subsidie. Aan, aan kilowattuur in 5,4 cent. Zo. En dat is natuurlijk vreselijk weinig. En er is ja. nu een park. 80 kilometer uit de kust van Duitsland. Waar Dong. En waar uh, een Duits energiebedrijf op ingeschreven hebben. Twee verschillende parken. Tegen nul subsidie. Ja. ja. ja. Dus ja. Dus het verhaal dat het duurder is verder op zee op zee van de kust is niet is meer niet waar. Het enige wat duurder is, is je netwerk. En dat klopt ook wel, maar dat ga je toch aanleggen. Ja, ja. Linksom, rechtsom, je moet ja. het toch. Hij gaat er niet die horizon voor 25 of 50 jaar verknallen. Nee. En, en Albert, blijf, is het nog steeds de bedoeling om dichterbij te gaan bouwen? Ja. Dat, dat, dat blijft wel. Er is nu Het park dat nu uh, bij de Raad van State is, ja. is het park dat achterlucht de Duinen komt. En het ja. komt dus, laten we zeggen, op zo'n 23 kilometer uit de kust. Er komt ook nog een park op 18 kilometer ja, dat is uit de, lastig, de kust. Ja, ja. Ja. Ja. En daar gaan wij uh, weer een zinzijs op indienen. Dat hebben we al gedaan voor uh, het conceptplan. Het is heel complex hoor. We kunnen nu een zienswijze kunnen we een zienswijze indienen op de Milieueffectrapportage. En als je die zienswijze indient. dan kun je ook hiervoor weer in beroep gaan bij de Raad van State. Dat gaan we ook zeker doen. Ja, altijd doen hè? Tuurlijk. Betekent dat ook dat het. dat totdat dat een uitspraak is gekomen. het stil ligt? Dat er niet zeg maar. verder gegaan mag worden? Nee, een uh, Raad van State heeft geen opschortende werking. Maar het is wel zo dat men heel voorzichtig is met het bieden totdat je zeker weet. Oh ja, want precies. Ja, ja, ja, ja, ja, als men weet dat, dit, dat deze rechtszaak zeg maar in in het voordeel van jullie uitkomt. dan hangen ze natuurlijk als ze er ja, al... eerlijkheidshalve de uitspraak is tussen 6 en 12 weken. Nou, als het slechtste geval gezien is het 12 weken. Ja. En EZ heeft al rekening gehouden met drie maanden uitstel. Ja. Okay. Maar de, staat... ja, ja, ja, ja, ja. Gaan, uh... de rechtszaak tegen de beslissing zal ja. waarschijnlijk in 2018 ja, 18, dienen. Ja, ja. Uh, dat is voor de volgende fase. Ja. Ja. Dus dat is de stap die daarna ja. komt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan gaan we er ook nog een keer doen in 2019 voor noord rol Noord. Is dat, is dat een bewuste strategie? Voor de minister? Ja, ja? Nou, die doet het. het uh, wel, de, hij, hij past een salami techniek toe. En ik hoorde net George uh, zeggen: Als het maar lang genoeg duurt. Ja, nou, ik, van dan. Ja. zei: Als het maar lang genoeg duurt, verliezen mensen de moed. En de ja. minister die, die spreidt die speelt dit gewoon uit he? over 7, 8 jaar. Hij speelt erop in. En ik ken mensen zeggen: Joh ik Stop ermee, ik heb er geen zin meer in. Ja. En we hebben al gezegd, het is een marathon die je loopt. En hij doet hele kleine stapjes tegelijk. Uh, en hij rijgt iedere keer een kraaltje aan zijn ketting. Ja. Tot de ketting rond is. Ja. En dat is een salamitechniek. Okay. Ja, en dan kleine hoopt hij dat gelijk. mensen afhaken, zeg maar, eigenlijk. Ja, maar ook, ook als duur. je op kleine stapjes kun je gelijk krijgen. Terwijl niemand het grote overzicht nee, beoordeelt. Ja, ja, ja, ja, dat, ja oh, is dat, dat is het goed. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik vind het sluw. Ik vind het slim. Het is sluw en <laughs> slim. Ja. En um, Albert, over die kotters, he? die kotters ja. Waarom hebben die bezwaar tegen uh, met minder vis vangen? Hoe legt dat je uit hoe dat zou nou, je kunnen? Je moet je voorstellen, als je de hele zee hebt als, als visgebied, ja. dan kun je overal vissen. Ja. Als je iedere keer gebieden uitgesloten krijgt, ja. dan wordt je gebied wordt steeds kleiner. Met minder vis? In principe zit er dan ook minder vis, ja. Ja. Als jij op een kleine stukje kunt vissen, ja. dan is er minder vis beschikbaar. En wat je ook ziet is, en dat is natuurlijk een voordeel, waar windturbinevelden staan, uh, dat worden kraamkamers voor de vis. Want die vlucht naar een gebied waar niet gevist mag worden. Ja, en dan, ja, op sommige ja, ja. mensen zien ze beperkt. Ja. De, ja, ik, ja. ik ik een korte in Katwijk. Die zeggen, wij hebben ons bedrijf opgebouwd. Op een manier om ecologisch te vissen. Ja. En dat wordt nu helemaal te gronden gericht. Door deze maatregel van de minister. Oké. Okay. Ja, en dat zijn mensen die gewoon heel veel geld geven Ja, want vergis ja, ja. je niet. Dat kost, die, die investeren miljoenen in hun schepen. Maar ook je hele leven. Je, je filosofie van hoe ja. wil je met natuur omgaan. Ja, ja. Hoe wil je Want het ja. zijn vaak familiebedrijven. Ja. Je wil je kinderen... Ja, voor je kind helemaal naar de knoppen geholpen. Knoppen, ja, en dan zeg ik het ja, netjes. Ja, ja, ja. ja, terwijl die mensen dus inderdaad heel, heel keurig zijn in, in wat ze willen. Hè, voor de natuur ja. en voor de toekomst. Kunnen ze daar iets dan, dan tegen doen? Beroep in de Raad van State, dat ja, ja. hebben ze ook gedaan. Maar is, betekent dat dat er dus eigenlijk uh, uh, al die partijen uh, los van elkaar... Een beroep hebben aangetekend en dat dat in één keer gediend is? Of hoe, hoe werkt dat? Al die partijen hebben hun eigen belang om in een beroep, een beroep te gaan bij de Raad van State. De korte ja. is ja. vis. Wij zeggen ja. het is de economie van de kustmeters die je bedreigt. Ja. Um, ja, en de Raad van State reageert daar heel typisch op. Ik, ik, ik heb daar toch wat moeite mee. Ik, ik zou een voorbeeld geven. Ik zal je twee voorbeelden geven. Uh, er zijn mensen die 80 keer per jaar naar het strand toe komen. Die worden de Raad van State niet gezien als uh, belanghebbende. Want u woont er nu niet, u heeft geen zicht erop. Dat is ook onzin. En in diezelfde adem kun je ook, is er ook gezegd in 2012 dat de strandpachters geen belanghebbenden zijn. Omdat ze niet het hele jaar daar staan? De reden weet ik niet, want ik ken de uitspraak niet, uh, ik heb hem niet tevoorschijn gehaald. Maar ik wil zeggen, dat is het waanzin. Als je miljoenen investeert in een strandpaviljoen. En of het nou een jaar rond is. Of uh, seizoengebonden, nee. Maakt niet uit. Dan ben je toch belanghebbende als ja, het bedreigd natuurlijk. wordt. Ja. Ja. Ook de Raad van State, voorzitter, zei. Dus u zegt de uitspraak verkeerd dus, ja, Mijn reactie was ja, die is verkeerd. En aan u om dat recht te zetten. Het is natuurlijk absoluut krankzinnig dat je zoveel geld investeert en niet op belanghebbende niet te ver, gezien wordt. ze staan er toch ver van af, denk ja. ik. En ze kijken naar het proces. Ja. En niet naar, eh, wordt gezond, word gezond verstand gebruikt. Ja. Ja. Dat, is, dat is de Raad van State. En mm -hmm. dat is een heel lastige Star, hè, om erheen te komen. Ja. Nee, dat is hun taak. Dat is niet eens staar, dat is hun taak. En als het proces goed gevoerd is, dan... Uh, ja, wij zeggen, de minister heeft het proces niet goed gevoerd. Want er zijn vijf zaken waar hij op moet letten in zijn eigen wet. En hij heeft maar naar één ding gekeken, dat is kosten. Ja. Dus laat ons zien in hoeverre ja. ieder afzonderlijk meeweegt in het eindbesluit. Ja. Ja. Als kosten voor meer dan 50% meewegen, dan hoef je de andere vier dus niet te doen. Ja. Ja. Dat is een beetje het argument dat we gebruikt hebben. En ja. ik hoop dat ze daar gehoor aan geven. En dan heeft u iets Goed. En nu, uh, uh, Albert? Nu gaan we wachten op de We uitslag. wachten op de uitslag. En we gaan bezwaar op weer een zienswijze indienen voor fase 2... Ja. En ook daar gaan we weer het hele proces door. Ja. Hoe hoor je de uitslag? Kun je daarbij zijn? Of hoor nee, we, dat hoor je, hoor je dat gewoon Dat ambt... ja, ja, ja, ja, ja, okay. je schriftelijk. En het ja. wordt gepubliceerd. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Als het zover ja, is, dan horen jij. Ik weet het je te vinden. Of ik ga gewoon even houden in een hoekje. Ja, nou ja, nee, doe dat het maar gewoon. Ik kom het hier maar vertellen. Nou, dankjewel voor je komst. Ja, wordt vervolgd is het enige wat we kunnen doen. Het is een story. Ik blijf het echt er niet uitzien. Nee, Laat ze ook weer s'avonds, als ik dan als over de boulevard loop, dan ja, denk ik, hoe, met die licht, hoe, hoe bedenken ze zo iets? we hebben ook overdag, ik bedoel, het, ziet, overdag het ziet er ook helder, niet het uit. Het ziet er niet uit. uit. Ja, en nee, nee, dat is ook zeker die dingen: de journalist zegt, het is 28% van de tijd zichtbaar. En wij met onze zij zeggen, dat is niet waar, het is, het is 45% of meer. Zeker weten. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Dat, ja. Uh, dus hij jokt ook nog. Kijk. Wij uh, luisteren naar uh, Fleetwood Mac. Dankjewel uh, Albert. Voor Dr. Je uitleg, Brown. Weer. Dankjewel voor je ja. uitleg en tot de volgende keer. Ja en onze laatste gast is uh, een cardioloog uh, Herman Mannerts. Uh, Zandvoort heeft een nieuwe hartkliniek, hartkliniek Die is geopend in, uh, in de Thompsonstraat en uh, u bent daar of jij bent hè mag ik zeggen ja, ja, hè, Herman ja. Ja. Uh, ja vertel waarom een hartkliniek in Zandvoort. Nou, er was behoefte zeg maar, aan, aan de menselijke maat in de, in de zorg, in de cardiologie. En uh, dat kunnen wij ook bieden. Hè. Dus wij bieden zeg maar, om de hoek een, een top cardiologisch centrum, een polykliniek waar uh, we alle poliklinische cardiologische zorg kunnen doen. Uh, patiënt kijkt één op één dezelfde cardioloog. Hè, die, en, uh, dat ben ik dan in dit geval, uh, tenzij er een keer een waarnemer voor mij is. Maar uh, wat wij uh, nastreven is uh, gewoon een hoge mate van service. Er komt in principe uh, dezelfde, op de volgende dag, een brief uh, uit van, uh, van het bezoek. Uh, uh, we hebben eigenlijk geen wachttijden, dus een wachtlijst van, van... Je wordt meteen geholpen. ...of dezelfde dag of de volgende. Dag, dus geen wachtlijsten. En uh, ja, wij, bieden echt de, wij willen echt de menselijke maat terugbrengen in de cardiologie. Ja, en wat, wat, wat gebeurt er dan? Ik bedoel, stel ik heb hartklachten of ik ga, ik ga naar de huisarts en de huisarts zegt, nou ik vind wel dat u naar het, het ziekenhuis moet en in, in, uh, wat dan gebeurde. Dan ga ik, word ik doorverwezen naar de, de hartkliniek en wat gebeurt er dan? Nou, in de hartkliniek uh, gaan we uh, zeg maar een anamnese doornemen, dus we, we gaan het uh, het verhaal opnemen, we gaan onderzoeken doen het dus een ECG of een inspanningstest of een echo of eventueel in de toekomst een stress echo of een slokdarm echo. Dat kunnen we allemaal doen. Een holter soms, hè. dus dat is een 24 uur of 48 uur ritmeregistratie, Of een event recorder als patiënten eh, eh, af en toe een keer ritmestoornis of duizeligheid hebben of flauwval neiging. Ja, dat kunnen we allemaal bieden en eh, wij bieden ook healthchecks, dus ook voor gezonde mensen die gewoon willen weten hoe ze voorstellen wat hun hart en vaten betreft, wat hun, oh, wat hun risicofactoren betreft, die zijn ook uh, zeer welkom. Hè. Dus, uh, heb dat je dan, daar dan een verwijzing dan voor nodig? Nee, of nee, voor een health check heb je geen verwijzing. Uh, dat kun je gewoon schoen. komen. Dat moet je dan wel zelf betalen. betalen. Maar voor de rest is het volledig verzekerd, hè, de zorg. Wij kunnen ook alle patiënten laten komen. Oké. Okay. Ja. Want we hebben uh, uh, zeg maar aparte afspraken met uh, ziektekostenverzekeraars. Ja. En, en ben je dan de enige cardioloog? Of? of is zijn ik er ben, meerdere? Nou, we zijn in principe met z'n vijven, hè. dus er zitten een aantal cardiologen in Lelystad, Almere Amsterdam, Zuidoost, Amsterdam Centrum en in Dronten maar uh, kennen ken mijn land uh, ik woon hier ook in deze omgeving, dus voor nee. mij was dit heel prettig dat dit hier geopend werd, het was ook een beetje een witte vlek op de kaart, hè, want uh, er was eigenlijk niks in die, in die richting en we willen echt uh, hele goede topzorg bieden en service en kwaliteit en uh, om de hoek, hè. dus daar, dat is eigenlijk de filosofie en, ja, dat is mooi. Ja. Ja. Is het dan zo dat, uh, dat, dat Zandvoort bewust gekozen is vanwege de ligging? Hè? Dat je zegt van nou, want er is natuurlijk in Haarlem zijn er een paar uh, prima ziekenhuizen. In Hoofddorp is er een groot ziekenhuis, maar dan toch hier op deze plek. Ja, wij willen uh, natuurlijk Zandvoort. Dat heeft een aparte plek in mijn hart, mag ik wel zeggen. Dat heb ik ook bij de opening uh, verteld. Want ik, ik, ik woon hier natuurlijk al heel lange tijd. Uh, eerst in Bentveld, nu in Heem steden, maar in ieder geval in de omgeving. Ja. En deze omgeving is wel een, uh, de beste omgeving rondom Amsterdam die je kunt kiezen. Ja. Dus um, um, en heel veel van mijn historie is hier ook geworteld. Maar Zandvoort, de, de, de, de bedoeling is eigenlijk dat het daarom daarmee het ook maar land en dat de, de grote regio rondom Zandvoort ook bediend wordt. Hè? Dus vanuit van, zelfs vanaf Hoopdor, tot uh, Zandvoort, Overveen, Boemendaal, uh, Heemsteden, Haarlem. Nou ja, die kunnen allemaal alle naar, de, naar die kliniek komen. Die kunnen kliniek allemaal naar de hartkliniek komen. Ja. He, dus dat is de... Ja. Ja. En is, is het ook leeftijd, uh, ja. zeg maar, dat je zegt van... Nou, er zijn toch wel heel veel, veel ouderen oudere nou, ik, hier in deze omgeving. die aan het vergrijzen. Dus, ja. Ja. Um, nou, uh, we weten dat uh, uh, uh, ouderen, uh, zeg maar, uh, wat meer hart- en vaasziekten hebben. Dus, en ja, dat, um, dat, dat, uh, dat is in de algemene cardiologie en uh, zo. He, maar... Dat, uh, die zijn meer dan welkom. Dus, um, he, dus uh, uh, Ouderen hebben vaak hartfalen. Of toch vaak uh, angina pectoris. He, dus dat zijn toch uh, dingen die wij heel goed kunnen behandelen. Ja, en fijn dat ze dan anders moeten naar het ziekenhuis. Hè, naar het Spaarne ziekenhuis, ja. zeg maar. Ja. Dus nu kunnen ze naar, naar de huisarts. Meteen door naar uh, de ja. hartkliniek. Wij bieden, wij gaan ook, het is nog niet zo ver in Zandvoort. Maar we gaan wel in de toekomst ook dagbehandelingen bieden. Ja, dat wilde oh. ik vragen. Uh, ja. Dus bijvoorbeeld voor ijzerinfusies bij uh, mensen met hartfalen die daar geweldig ja. van kunnen opknappen of ja. onderzoek bijvoorbeeld voor, voor dopamine stress echo uh, cardiografie. dus dat wil zeggen dat je het hart uh, met een infuus uh, ja, wat sneller laat lopen hè, waardoor je als het ware een soort kunstmatige inspanning naboost en daarmee kun je veel beter kijken of uh, er of tekort is van hartspieren ja, ja. ja. dat kunnen wij allemaal gaan doen hè. dus ja. echo is ook een beetje mijn specialiteit ik ben erin gepromoveerd in de, in de VU in 2004 op drie dimensionale echo en hartfalen heeft ook uh, mijn bijzondere interesse. Ik heb hiervoor tien jaar in Amstelveen gewerkt. En daarvoor acht jaar in de vuur. Uh, ruim acht Kijk, jaar. Ja. En daar ben ik ook gepromoveerd. Maar hartfalen was ook een speerpunt. Uh, is dat ook ja, iets wat toeneemt? Ja, dat, hartfalen. Ja, dat ja. hartfalen neemt zeker met de vergrijzing toe. He, dus hier in Zandvoort zullen ook heel wat mensen zijn met uh, hartfalen. Dat kan niet anders, omdat ze gewoon simpelweg... Uh, en is er, Zijn gebieden. daar medicijnen voor? Uh... Ja, er zijn tegenwoordig toch uh, steeds meer medicijnen. Ook veel ontwikkelingen en uh, ja uh, ik denk dat patiënten met hartfalen heel goed bij ons terecht kunnen ook te meer omdat het moeilijk is uh, mensen zijn toch wel moeilijker mobiel hè, kunnen moeilijker te been kunnen makkelijker terecht om de hoek zeg maar dan dat ze helemaal naar het sparen moeten ja. reizen. Nou ik vind het, ik vind het hartstikke mooi ja, ik vind maar er zijn meer klinieken hè? Uh, want dit is niet de enige hè? Ja, wat ik al zei, we hebben vestigingen in Almere. Oh, wat u net Ledenstad, vertelde in, uh, Amsterdam, in, uh, ja, in Almere. en, en Almere. Ja. En, ja, ja, zijn die okay. allemaal op dezelfde manier uh, ja, neergezet? Ja, dus dezelfde formule in principe. Hè, dus dezelfde manier van werken. Dat proberen we ook uh, na te streven. Hoe, hoe is dat ontstaan, die formule? Wanneer is dat begonnen, zeg maar? Nou, om Menno daarover baars, na baars, een van mijn collega's, en Chris Hie, die hebben dat eigenlijk, uh, uh, zijn andere collega, die hebben dat eigenlijk bedacht. Uh, dus uh, ja, die die Menno baars uh, en. En Chris, die hebben ook in het ziekenhuis Leestad gewerkt, die hebben daar ook... Ongeveer dezelfde ervaring als ik uh, gehad van uh, op een Dichterbij 40 komen volie ja. patiënten ja. per dag. Ja. En die hebben ook gedacht van dat moet toch op een andere manier kunnen. Ja. Ik ben pas later uh, zeg maar, uh, daarin meegegaan. Ik ben uh, pas in juli vorig jaar gestart eigenlijk naar de ja. Vanuit Amstelveen. Ja. He, dus, uh, ja. En ik denkt dat, dat er best wel druk zal zijn in al die uh, Ja, nou, het klinieken, wordt steeds he? drukker. Ja. Je ziet dat de ja. formule aanslaat. Ja. We gaan ook uitbreiden over de rest van... Nederland. Want wat ik ook wil gaan doen in de toekomst is een stukje sportcardiologie. Dus ik wil ook sporters gaan begeleiden en keuren. En komt ook speciale apparatuur gaan we daarvoor aanschaffen He, met dat je zuurstofopname kunt meten. Dus dat mensen gaan fietsen met zo'n zuurstofkap op en zo. Dus dat dat willen we ook gaan doen. Is er nog genoeg ruimte? In in in Noord is daar nog ruimte ja, die, gaan, die extra uh, ja. te gebruiken is? Ja, ja er, er zijn nog wel mogelijkheden. Ja, ja. Goed, we het is toch wel een heel begonnen. mooi centrum geworden, hè? De, ja, absoluut. Het wordt het begonnen het wordt heel, met heel, heel klein klein, ja, klein stukje. De tandarts ja. Ja, is er volgens mij begonnen. Ja, maar het wordt het, er komt steeds meer. Ja. Wel mooi hoor. Ja. Dat ja. het allemaal ja. onder één dak dan. Uh, Prachtige faciliteiten ja. natuurlijk. We doen trouwens ook CBR-keuringen. Ja. En andere okay. keuringen, second ja. opinions doen we ook. Dus, uh. CBR-keuringen, maar dat is mooi. Ja. Want dat is natuurlijk wel een dingetje voor heel veel ja. mensen. Ja. Ja. Ja. Zeker Kijk. op leeftijd hè, ja. dus, uh, ja. Ja. Ja, Dat ze weer gekeurd moeten worden. Ja. Hè. Ja. God. God uh, het hele palet bieden wij. Hoor. Maar met hoeveel um, uh, man uh, wordt zo'n kliniek? Nou, uh, nou gerund laat ik het zo principe, zeggen ben ik er met uh, mijn doktersassistenten dus we ja. zijn nu met z'n tweeën en, maar ja, met z'n tweetjes ja. nou goed, het moet natuurlijk een beetje gaan, gaan lopen je moet eerst bekendheid hebben ja en dan komen de mensen vanzelf maar ik heb niet te klagen over de, de bezetting we, we rekenen gewoon voor nieuwe patiënten ongeveer een uur He, dus uh, inclusief al de onderzoeken, okay. het maken ja. van de brief ja. en uh, ja. ja, gewoon een, uh, een uh, uitvoer gesprek dus in principe kan de patiënt ook de medische brief krijgen die kunnen we ja, mee ja, ja. de mensen die, die naar je toe komen zijn dat dan mensen die uh, naar de huisarts gaan en de huisarts dan zegt van nou je moet daar toch maar eens naar laten kijken en sturen je dan door sturen die door of is het ook zo dat uh, bijvoorbeeld uh, nou uh, mensen in paniek uh, 112 uh, bellen en er uh, komt een, uh, een ambulance uh, op af He? want dat is nou, natuurlijk ook ja, wel Wij zijn geen eerste, eerste hulp of eerste haarthulp, nee. dat zijn wij niet nee. dat willen we ook niet zijn nee. dus, het is, dus de hele acute zorg ja, daar moet je ook uh, zeg maar een monitoring voor hebben daar moet je eigenlijk CCU verpleegkundigen of gespecialiseerde verpleegkundigen voor hebben die die patiënt in de gaten kunnen houden ja. Ja. en dan moet je ook enzymdiagnostiek kunnen doen dat gaan we trouwens ook krijgen bij het hartkliniek we zijn daarmee bezig om wat we noemen point of care uh, uh, onderzoek te kunnen doen dat wil zeggen dat we, met, met een, uh, dat we zelf bloed kunnen afnemen en, en, en ook kunnen analyseren. En zij ja. gewoon met een uh, met een andere prik en uh, kunnen analyseren en okay. dat ze dan heel snel de resultaten de resultaten. Dus is heel het, het, snel, ja precies, maar het is, maar echt, het is ja. dus eigenlijk voornamelijk de, de, de, nog, uh, de zonder de acute zorg de nazorg. Dat kan dus ook. Mensen die dan acuut naar het ziekenhuis zijn geweest en zijn daar zeg maar in eerste instantie bekeken en hebben gezien wat er aan de hand is en dan de nazorg die kan dan weer jullie plaatsvinden. Ja. En daar hoeven ze dus niet voor naar het ziekenhuis te gaan. Nee, en ja, en dat, dat is, is heel, dat mooi. Is heel ja. mooi, ja inderdaad. Ja. Ja. En maar gewoon ook de, de, de, zeg maar de niet-direct acute uh, mensen, die kunnen wij gewoon zien. Hè, dus uh, met klachten. Ja, ja. ja, dus, um, ja. Oh, we zitten we, we, we, we, voor. Kasper? Ja, ja. ja we, dat valt nog mee. Ik loop voor hoor. Nee, dus maar goed, hebben, anders dat, is, dat ja. we er niet uit uh, worden gegooid. <laughs> <laughs> uh, wat ja. wilde ik nog? Ik wilde nog iets vragen, maar dan ben ik het even kwijt. Ja is ook volledig vergoed de hoeven hoeft het zelf niks ja. bij te betalen. Ja. Wij, wij doen de afhandeling... met de ziektekostenverzekeraars. Ja, ja behalve dat dan als mensen... Een... Ja. Dat, dat is altijd. Dat is ja, dat een is een... zo en standaard. alleen als je dus... een, een, een soort een pre-check... Uh, uh, een check van je uh, ja, wil doen... Health health he, check, he? Een, health check, een health check... dan, dan, dan moet je dat dan zelf je betalen. Dan betalen. Ja, ja, ja dat ja. is wel zo. Ja. Oh ja, Wat ik wilde vragen was... alle huisartsen in Zandvoort... en de regio zijn daarmee op de hoogte. Dat ze dus sturen ook patiënten... Door naar de uh, hartkliniek. Ja, ja. zeker. Ja. Wij, wij zijn trouwens ook. Uh, we hebben ook een speerpunt uh, gemaakt van vrouwencardiologie. Ah, okay. Ja, dat is in, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dat vrouwen niet uh, herkennen dat ze dus uh, uh, hartproblemen hebben. Ja, vooral bij vrouwen ligt het uh, vaak wat, wat lastiger om de diagnose te stellen. Hè, want de klachten ja. zijn wat vager vaak. En wat, ja. uh, wat minder typisch, zoals het dan heet. Hè, dus ja. dat maakt het la vaak lastig. Ja. en, uh, ja, en vrouwen reageren sowieso over, anders, denk ik. Heeft dan, ja, daar ook ja. wel. Een, een goede rol in om, om okay. de diagnose te kunnen stellen. Bijvoorbeeld ja. bij vrouwen. Ja, ja, ja. ja nou in ja, ik... ieder geval is het hartstikke mooi dat jullie daar zijn komen, gekomen in het gezondheidscentrum en inderdaad de combinatie met de artsen hier in Zandvoort ook ik prima. Ik vind het een fantastisch het is, initiatief. Het is, het is, het is, is heel mooi. Ja. Ja. ja, en als er nou weer iets te melden is, dan uh, ja, nou, ja. Dan, dan kom je weer. Ja, hè? Graag. ja, ja, ja. zeker. Goed, nou bij nou, Hartelijk dank. De agenda ja, je nog je even dank. Dank voor de interview. Ja, en veel succes, ja, om het zo maar te zeggen, hè, met, ja, met okay. de kliniek. Goed. Een stukje hebben agenda nog, nog doen? Ja, we hebben oh. nog wel een klein beetje okay. tijd. Okay. Ja, het is ja. 54, dus we hebben ja. nog nou, tijd. Bedankt. bedankt. bedankt. Was we ja. zien elkaar. Graag gedaan. Okay. Uh, expositie ja. Circus het Zandvoort Die is dan nog uh, tot en met morgen he? Tot en met morgen, dan ja. hebben we Art Boulevard dat is, uh... Maar dat is alleen met mooi weer hè? In de ja. weekenden is ja. ja. dat nou, dan Dat zou vandaag zou en morgen kunnen. toch uh, wel ja. kunnen ja. Ja. Dan is er vandaag en morgen De DNRT Racing Days Op het circuit Park ja. Zandvoort er is vandaag nog het zomerfeest bij Pippeloentje en Pluk op de burgemeester Naveilaan van 2 tot 5. En de Bridge Drive, ja, die, uh, die is begonnen vandaag. bij acht ja. strandpaviljoens. Ja. En dan morgen hebben we ja. natuurlijk de zomermarkt. Ja. Leuk. Volle bak, ja. 300 kramen van 10 tot 6 uur. Ja, we kunnen weer... Uh... Langs de Ja, Maandag dan begint dus het Zandsculptuurfestival uh, uh, met het thema Hollandse meesters. Dus ga kijken op alle plekken hoe men uh, een sculptuur aan, uh, aan het toveren is. En maandag is bij uh, Ayuma Amazing Mondays. En dat is wel heel bijzonder, want uh, Duin en Kruidberg ja, uh, kon mooi. zich daar melden. Ja. Ja. Dat is vanaf 6 uur. Als je interesse hebt, kijk op uh, Amazing Mondays. Uh, kijk bij Ayuma. Daar staan alle daar staan uh, informatie, alle informatie uh, uh, staat erin. Ja. Nou, volgend weekend kunnen we nog wel even melden. Dat, ja. is, uh, dat is ook leuk. Dat is een, een cycling zandvoort. En op het circuit uh, wordt dat ook gehouden. Met ook elektrisch uh, fiets. Ja, dat is zondag inderdaad. Ja. Dat is wel heel dus erg grappig. Leuk dat uh, ja. dat allemaal op. Uh, en zondag is er natuurlijk ook weer een classic concert met ja, de pianocycle. Uh, ja, de laatste van het seizoen, even dus ja, het even steemaatjes. Uh, inderdaad, ja. Ja. Ja, nou verder uh, gaan we komen we volgende uh, week gaan we daar weer mee verder. Klassisch. We gaan uh, bedanken. Ja, we bedanken uh, Hotel Hoogland natuurlijk weer voor de koffie, de thee, het water en de gastvrijheid. Dankjewel, Floris. Bedankt. Kasper Keurensen was onze uh, techniekman. Uh, Geassisteerd door uh, Jacques uh, Jozef Daalmeijer. Dank je wel. Uh, de redactie, Gert Verkuik, ondergetekende en dankjewel Irene De Jager. Dankjewel Gerrie Rutte dus ook weer. voor de eindredactie van deze week weer. En dankjewel. En, uh, nou, wij gaan uh, gewoon ervan uit dat het weer een prachtig weekend is. Nou, dat, dat wordt het, het ook. Ziet er, het ziet er wel uit. Dat het is nog niet helemaal zondag. Maar het schijnt morgen een hele strake dag, dag te worden. Ja. En dat is natuurlijk voor de mensen van de jaarmarkt weer prachtig. Als dat kan uh, Zeker weten. blijven zo. Um, we hebben een muziekje waar we mee uitgaan. Wat was dat ook weer voor een muziekje? Ik had hem ergens opgezet. The music is over. de music is over van de doors. Heel mooi weekend. En tot de volgende keer. dan. de volgende keer.